Zes uur aan ook met het NOS-journaal. De Europese ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden... over een reddingsplan voor het noodleidende Cyprus. De onderhandelingen duurden tien uur... en leverden een akkoord op over een bijdrage van 10 miljard euro. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei na afloop... dat er een politieke overeenkomst is gesloten met Cyprus.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 In Tilburg heeft de politie een inval gedaan bij de stamkroeg van motorclub Satudara. Dat meldt omroep Brabant. De omgeving werd volledig afgesloten. Een arrestatieteam en de mobiele eenheid waren ter plekke. De actie is gehouden bij een partycentrum op een industrieterrein. Op het moment van de inval waren zo'n zestig leden van de club aanwezig. Dat heeft de vicepresident van Satudara tegen de regionale omroep gezegd. Alle leden zijn gefouilleerd. In november was er al een inval in het clubhuis van Satudara. Dat is inmiddels gesloten. In Mexico zijn bij een ontploffing van een vrachtwagen vol vuurwerk zeker elf mensen omgekomen. Meer dan zeventig raakten gewond. De explosie deed zich voor in een dorp in Midden-Mexico. Vrijwel het hele dorp nam deel aan een processie voor de plaatselijke beschermheiligen. De wagen met het vuurwerk reed achter de stoet aan. De bedoeling was om het vuurwerk aan het einde van de dag af te steken. Maar een vuurpijl die een van de deelnemers afstak, belandde eerder in de vrachtwagen met het vuurwerk. In Den Haag zijn twee mannen in een auto beschoten door een voetganger. Het incident gebeurde op de haverkamp. Een van de mannen raakte lichtgewond aan zijn arm. Na het lossen van de schoten ging de dader vandoor. Hij is nog voortvluchtig. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of de twee mannen en de schutter elkaar kenden. Het weer, het is overwegend droog, maar lokaal kan er nog wat regen vallen. Temperatuur schommelt tussen de 0 en 2 graden. Later vandaag is het bewolkt en wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Gewoon met je laptop, tablet en smartphone. Ontdek het op office365.nl. Seminar. MBA in één dag. 15 mei. MBA in één dag.nl. Vluchtboeken, hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Met collega's naar MBA in één dag. Kijk voor groepsarrangementen op MBA in één dag.nl. Radio 1 VPRO. Word. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. En dat wordt een bijzonder uurtje van een hoog literair gehalte. De Boekenweek is begonnen. Het Boekenbal is het traditionele openingsbal... gehouden aan de vooravond van de door de CPMB georganiseerde Boekenweek. Het vindt meestal plaats in de Stad Schouwburg in Amsterdam. De eerste keer echter in 1947 was het in het Amsterdamse Concertgebouw. Het boekenbal werd vrij al meteen een traditie. Deze bloedde eind jaren zeventig dood, maar leefde weer op vanaf het begin van de jaren tachtig. Toen het accent van de boekenweek drastisch verschoof ten faveuren van het literaire boek. En het bal groeide met de aanwezigheid van massa's feestende schrijvers uit tot een mediaspectakel. Omdat het bal alleen voor genodigden toegankelijk is en er tegelijkertijd uitgebreid in de media verslag van wordt gedaan, geldt het als een elitair evenement. Kaartjes voor het bal worden grotendeels toegewezen via uitgeverijen. Een puntje van kritiek op het boekenbal is dan ook dat het vooral de medewerkers en de relaties van de uitgevers zelf zijn die dat bal bezoeken. Er is ook altijd wel een relletje te beleven, geloof ik. Echter, in lang vervlogen tijden ging het er heel wat bezadigder aan toe. We gaan eens even kijken. In 1955, we gaan naar dat bal. Everhard Dirk Spelberg is in de Stad Schouwburg in Amsterdam... bij de opening van de Boekenweek 1955. Dames en heren, wij zijn hier in de Stad Schouwburg, zoals u gehoord hebt. Op dit ogenblik is het even over half acht. Dat wil zeggen, u hoort deze uitzending om vijf over acht... Maar de heer Leeflang, die voorzitter is van de Boekenweekcommissie, die moet uh, om even over acht op zijn post zijn. Vandaar dat we hier even vroeger uw aandacht vragen. En nu is hier professor Donkersloot, dat wil zeggen de dichter, schrijver Antoni Donker en de hoogleraar professor Donkersloot. U zult wel weten, Dominic Bijlweg, dat ik hier in een heel andere hoedanigheid ben dan de vorige spreker. Want die verkeert in de aangename positie van gastheer te zijn. En ik ben hier in de minstens even aangename positie van gast. Want zoals u zult weten is het gebruik dat op de eerste avond of de vooravond van de boekenweek een grote feestavond plaatsvindt. Het zij in de Schouwburg in Amsterdam, het is ook in het Concertgebouw hier een keer geweest, of in Den Haag. En dat daar dus de wereld van het boek als het ware inkomt, de uitgevers en de boekverkopers en de schrijvers, vele schrijvers tenminste, zijn bij die gelegenheid de gast van de commissie voor, tot propaganda van het voor het Nederlandse boek, waar de heer Leeflang de voorzitter van is. En als voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen ben ik hier dus uh, eigenlijk namens de schrijvers aan het woord. De Vereniging van Letterkundigen werkt ook samen op uitnodiging... van de Commissie voor de Propaganda voor het Nederlandse Boek. Um, want er is een contactcommissie gevormd... waar de CPNB zo vriendelijk is om de schrijvers ook te raadplegen... op welke wijze men meent dat het meest gedaan kan worden... voor die propaganda van het boek. En in het algemeen dus, uh, in het bijzonder ook weer, voor de feestavond. Wij gaan ons nu... Uh naar de zaal begeven. We hebben al gezien hoe bijzonder smaakvol de trappen en de foyer's versierd zijn met allerlei uh, schone voorstellingen. En we zijn vol spanning wat de charmante gastheren van vanavond ons hebben te bieden. Ja, zo ging dat toen dus. Een beetje stijfjes en formeel. Het is een montage uit een veel langer stuk dat wel een beetje saai was... maar het is toch wel erg leuk om die stemmen weer eens even langs te horen komen. We reizen nog even verder in de Boekenweek Historie... voordat we straks naar gasten van diverse pluimage gaan luisteren... die vertellen over hun favoriete jeugdboek. We komen terecht in 1962. CPNB-directeur Hent van der Horst is op bezoek in de tweede aflevering van het VPRO-magazine Uit de Kunst. Over een half uur begint het boekenbal... en hij vertelt over de activiteiten tijdens de boekenweek van 1962. En nu is hier de heer Hend van der Horst... directeur van het Bureau voor de Collectieve Propaganda... van de Nederlandse Boek. Meneer van der Horst, wilt u ons iets naders vertellen... over deze Boekenweek? Ja, natuurlijk. Over een half uur begint dan in de stad Schouwburg... dus de grote galaavond ter opening van de 27e Boekenweek. Een uitgelezen gezelschap zal daarbij bijeen zijn... en daar dan de getuigen zijn van de première... van Herman Teerlings, de Fluitketel... Na afloop vindt dan in het Concertgebouw het Schrijversbal plaats. Er komt een feestelijke overtocht. Een aantal auteurs worden op grote praalwagens van de stad Schouwburg naar het Concertgebouw gebracht. En tijdens dat bal is dan weer in de kleine zalen een speciale attractie. Daar wordt drie maal gedurende het bal een echte Parijse Grand Guignol opgevoerd. Door onder andere Charlotte Keuler, Co van Dijk en Wim Sonneveld. Maar dat galafeest is natuurlijk niet het enige dat er met de Boekenweek gebeurt. Er zijn op andere dagen en op andere plaatsen ook allerlei bijeenkomsten... voorstellingen, feestelijkheden enzovoorts. Er is ditmaal bijvoorbeeld een boekenbal in Vlissingen. Er is een grote voorstelling in Heerlen. Er is een voorstelling met bal in Utrecht. In Rotterdam is bijzonder veel te doen. Bijna iedere avond is daar een boekenweekmanifestatie. Den Haag blijft ook niet achter... Groningen en Leeuwarden hebben ook allemaal hun boekenfeesten tegenwoordig... en dan sla ik er nog een heleboel over. Dit jaar zijn al die manifestaties zoveel mogelijk ingesteld... op Noord- en Zuid-Nederland. En er is ons al zo vaak gevraagd waarom. Uh, het antwoord is eigenlijk erg moeilijk... want er is helemaal geen reden waarom het anders zou zijn. Het is een heel vanzelfsprekende zaak... dat er in één taalgebied één boekenweek wordt gevierd. En wij vinden dus dat het heel vanzelfsprekend en gewoon is... dat uh, Zuid-Nederland, Vlaanderen dus... bij de Noord-Nederlandse boekenweek is betrokken. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. We gaan niet ieder jaar nog weer eens extra zeggen... deze boekenweek is een Nederlands-Vlaamse boekenweek... maar in de toekomst moet het gewoon weer een vanzelfsprekend feit worden. De boekjes die wij ter gelegenheid van de boekenweek hier uitgeven... zijn ditmaal ook in België gewoon in de boekhandel te krijgen. Allereerst dus het geschenk... Dat is dit jaar een novelle van Anton Koolhaas, een schot in de lucht. En iedereen die voor vijf gulden boeken koopt, krijgt dat cadeau. In België is die prijs 100 francs. In dat geschenk zit een bon. Dat is net zoals twee jaar geleden. Eh, toen hadden we ook dus een bon in het geschenk. En op die bon kan men dan tegen een belachelijk lage prijs... mag ik wel zeggen, een heel mooi boek kopen... Twee jaar geleden heette dat In 26 Letters. En dit keer heet het Speels ABC der Nederlanden. Dat gaat dus ook weer over Noord en Zuid. Het is een platenboek met een alfabet erin. En bij iedere letter is er dan een onderwerp over Noord en Zuid aan de orde. Uh, allemaal een beetje in betrekking natuurlijk gebracht met de wereld van het boek. Dat boek is bijzonder vrij geworden. Dan hebben we tenslotte een uitgave die wij... ...altijd lanceren als speciaal bedoeld voor de middelbare schooljeugd... ...maar de praktijk heeft bewezen dat er ook veel meer belangstellenden voor zijn. Dat is uh, die uitgave de muze en... ...we hebben al gehad de muze en de zee, de muze en de seizoenen... ...de muze en het meisje, de muze op school... ...en we hebben ditmaal de muze en de zeventien provinciën. Dat zijn dan de zeventien gewesten die Hollands spreken... ...of in de tijd Hollands hebben gesproken... En uit al die gewesten zijn dus gedichten bij elkaar gebracht... door Anton van Duinkerke. Uit alle tijden ook. En ik geloof wel dat hij erin is geslaagd... om een heel bijzondere bloemlezing te maken. Misschien niet zo makkelijk, maar wel bijzonder mooi... Het hoeft ook niet altijd heel erg bijzonder gemakkelijk te zijn. Hent van der Horst, kort voor de openingsavond van de Boekenweek in 1962. Dit is Radio 1, u luistert bij de VP Rona Woord. De Boekenweek is afgelopen nacht op het Boekenbal geopend. Een mooie aanleiding voor een literair uurtje. In de resterende tijd hebben we gekozen voor een aflevering van Het Rumoer uit 1988, maar liefst 25 jaar geleden... En het zal u dan ook niet verbazen... dat niet alle deelnemers aan dat gesprek nog onder ons zijn. Schrijver Boudewijn Buug en regisseur Theo van Gogh schoven destijds aan. Helaas moeten we het inmiddels met hun nalatenschap doen. Verder waren van de partij programmamaker Wim de Bie... in het goede gezelschap van zijn typetje Goos Verhoef... en de schrijvers Tim Krabé en Charlotte Mutsaars. Deze gasten van divers plamagen dus, zoals gezegd, vertelden over hun favoriete jeugdboek. Max Pam was hun gastheer. Goedemiddag, dit is het Rumoer. Aanwezig zijn Boudewijn Buug, schrijver, Theo van Gogh, filmer, Tim Krabbe, schrijver. En we hebben vandaag twee gasten, Charlotte Mutsaert, schilder, schilderes, tekenares, schrijfster en wat niet al. En Wim de Bie, tv-comiek, schrijver en wat niet al. En misschien komt er tijdens de uitzending ook nog een speciale gast, Goos Verhoef, bekend uh, sigarenhandelaar hier te landen. Hij is nog op weg naar de studio, maar we hopen dat hij het haalt. We hebben vandaag één speciaal thema en dat is ons favoriete jeugdboek, jongensboek, misschien wel meisjesboek, dat weet ik niet. Dat iedereen heeft wel zo'n boek in zijn jeugd gehad, zo'n boek dat je vele malen opnieuw las en dat altijd spannend was en nooit verveelde. Je las het in bed onder de dekens met een zakantaren. Want natuurlijk was het vaak ook nog een boek... dat niet zo geschikt gevonden knijp... werd door je ouders. Met een knijpkant. Oh, Goed, ik ga eens even het rijtje af. Uh, Boudewijn, wat is jouw favoriete boek geweest in je jeugd? Ja, eh, het, is een beetje, het klinkt een beetje pedant... maar waar ik het meest van hield waren encyclopedieën. Van een oude winkele prins... En daar las ik in, feitjes over de wereld. En waar ik echt dol op was, dat was uh, de Blue Band Encyclopedie. die. Ja, ik ook. Ja. Daar kon je zelf plaatjes ja. in plakken en dat begon met apenbroodboom, geloof ik. Ja, ik een... Apenbroodboom? Ja, dat was het eerste, eerste woord. <laughs> apenbroodboom, ik weet nog steeds niet wat het is. Maar dat komt later, kom je die tegen bij Prins. Oh, toch? Nou, daar ben ik Heb je niet, niet gelezen? gelezen? Nee, dat oh. heb ik niet gelezen. Nou, die bestaat ja, okay, dus Maar het allerspannendste boek wat ik me herinner, en dat heb ik dus niet meer... want het is bij mijn oudste broer in Engeland. Dat was De Smokkelaars van Wassenaar. Ik weet geen auteur. En het speelde in Wassenaar, waar ik woon. Ik weet geen auteur. En ik heb het echt 30 jaar geleden voor het laatst gelezen. Wat werd er gesmokkeld? Dat was tijdens de, uh, het Continentaal Stelsel met de Engels. Weet je, de Engels waren door Frankrijk afgesloten van uh, handel... omdat de Engels gestraft moesten worden door Napoleon... En dat boek zou ik zo graag willen lezen. Ik zie het nooit. Kijk altijd in het jeugdboek Antikariaten. Maar dat is het mooiste boek wat ik toen gelezen Goed. Theo van Gogh. Mijn favoriete boek wat ik twintig keer gelezen heb heet Nou Wij Boys. Over een. Uh... Wat later, in het, uh, wat later het Nederlands elftal wordt. En ik zal bijvoorbeeld niet lichte de scène vergeten... waarin uh, de, de enige van het elftal die niet opgesteld wordt in het Nederlands elftal... omdat hij een vormcrisis heeft, dat is linkshalf Tim. En de coach van het, uh, van het elftal, die heet Doc En als hij dat uh, moet mededelen, dan zegt Tim, ik begrijp het, Dok... want ik ben niet in vorm. En dan, een, dan moet hij tien minuten kijken naar een schilderij-Dok... om zijn ontroering te verbergen dat de, de speler het zo goed opvat. Dat was mijn lievelingsboek. Mm -hmm. en, en Tim wordt niet, uh, laat ik zeggen, na de, na de rug... Helaas, is met hij blijft eruit. Nee. Ah, want dat is een heel bekend uh, thema in uh, jeugdboeken. Ik heb uh, zelf meegenomen Monus de man van de maan. En misschien mag ik daar een heel klein stukje uit voorlezen. Monus, de man van de maan, dat was een, een creatie van AD Hildebrand. En Monus, dat was een heel interessant schepsel... die uh, van, inderdaad van de maan kwam. En die hij is ook van beeren, hè, AD Hildebrand? Olkebeer, en Bonnevuur. Ja, ja, goede Brilstra en zijn Nou gaan de titels vliegen. Ja. Ja, ja. <laughs> maar goed, maar ik, uh, dat komt. Monus had de eigenschap dat hij zich onzichtbaar kon maken. En inderdaad, we stonden tegen de Belgen uh, bij de rust weer eens achter. <laughs> en toen kwam Monus het veld in. En dat gaat dan zo. Daar staat nu de Belg vlak naast onze mones in het Belgische doel. En de man goed niet eens beleefd. En die mones staat daar alsof hij zijn hele leven interlandwedstrijden gespeeld heeft. Toch ben ik bang dat er van zijn doelpunt niet veel zal terechtkomen. Want de bal zal toch eerst in zijn buurt moeten komen. En dan. Maar verder kwam Harm niet. Want op dat moment brak de Nederlandse voorhoede uit. De Belgische omklemming en in een razende vaart... ging het nu prachtig combinerend op het Belgische doel af. Abe gaf een prachtige voorzet naar Van der Kuil. De bal kwam bij Van Meles. Toen weer naar Lenstra, Een voorzet naar Bennaars. En deze gaf de bal aan... En hier begon het te gebeuren. Het vreemdste dat men ooit zal kunnen lezen in de analen van de Nederlandse voetbalsport. Want Monus was nu onzichtbaar het veld opgegaan. Hij stond precies tussen Lembrecht en een andere Belgische speler. En met een tikje van zijn voet liet hij de bal van richting veranderen... zodat Bennars er weer bij kon. Deze had op dit ogenblik de bal zeker niet verwacht. Maar hij gaf een handige voorzet aan Clavan... en die tikte meteen de bal in het Belgische doel. Zo is uh, volgens mij uh, veel uh, voetballiteratuur uh, uit mijn jeugd. Uh, Wim, uh, herken je dit? Nee, helemaal niet. Want al heel jong gaf ik niets om uh, voetballen. voetballen. Die was van Ado, hè, Mikla Van? Dat, dat doet, is de ja, ja, naam he? die ik me herinner, maar verder niet. Dus uh, Ado, de eerste naam die mij te binnen schoot was Tax, Ook een stripfiguur. Ik denk dat we nog wel op stripfiguren stuiten, hè? Maar daar hoort een verhaal bij uit de oorlog. Ik ben namelijk van voor de oorlog. Is hier iemand in dit gezelschap van voor de oorlog? Nee. Ik ben senior panelist. Eindelijk, eindelijk. Maar hebben jullie zin in een verhaal van de oorlog? Ja, altijd ja, ja, nou, ja, wel. Nou. ik veel ouder door je Ja, ik ben van 39. Uh, nee. Maar het voordeel is van een verhaal uit de oorlog, je, elke dag is beschreven. Je kan precies de datum uh, traceren. Columbia, en Lovion. Dus, ja. Precies, en er hoort bij dit verhaal één plaatje uit een strip... Ja. en ik weet precies de dag, dat is 22 november 1944. Er was toen een razzia in Den Haag. Iedereen kijkt mij nu gespannen aan, een oorlogsverhaal. Uh, uh, mannen tot 40 jaar zouden uh, aan de stoep moeten gaan staan... om te werk te worden gesteld in Duitsland. Mijn vader viel in de gevaarlijke leeftijd. Alles in het openbaar verteld, hoor, Het is weer herhaling... maar ik krijg er nooit genoeg van zelf. Uh, die had zijn persoonsbewijs vervalst. Had van een, uh, een vijfje een drietje gemaakt, zodat hij er net buiten viel. En mijn teken. ouders uh, die voerden een hele acte op. De huiskamertafel werd scheef, schuin in de, tafel, in de kamer geplaatst. Paparazzo erop, alsof het een bureau was. Ik zat voor de kachel in de krant naar een strip te kijken. En Toen kwamen die Duitsers binnen... Mijn moeder klopte ook op de huiskamerdeur, zeer ongebruikelijk. Mijn vader riep, Rijn. En dat had het gewenste effect. Ik klapte in de houding. Vroeger persoonsbewijs en mijn vader gaf dat. En ze trapte in die uh, vervalsing. Heel knullig gedaan met chloor, water en inkt. Maar ging goed. En ik weet dus haarscherp het plaatje van die strip. Dat is Tax. Die staat hier, taxhond die staat op de rand van een badkuip met een ouderwetse duikhelm op. En die wilde hij gaan proberen in die badkuip. Mooi, hè? Mooi verhaal. Ik heb dat ook echt... nou, meer dan dertig jaar verteld zo. vond ik wel interessant. Tot ik, en ik wilde natuurlijk dat plaatje te pakken zien te krijgen. Dat heeft tot 1982 geduurd. Toen werd Tax Herdruk, dit is het plaatje. Maar de klap op mijn hoofd kreeg ik dus toen ik het regeltje voor inlas. En daar staat, te Tax werd vanaf 1946 gepubliceerd in het dagblad Trouw. En in diverse dagbladen in Binnen- en Buitenland. We hebben het over jeugdboeken, maar ook over ons geheugen. En dat heeft me jarenlang bedrogen. Vanaf 1946 in Trouw, dus misschien in 1941 wel in een of andere krant. Die... Nee, het, het is de Nieuwe Nederlander. En het is vanaf 1946 pas gescheen. Maar waar is jullie Trouw dan? Nee, de Nieuwe Nederlander. En dat is zo'n kopblad van trouwens. Mag ik even, was dat in het huis met het, het luikje wat jij in je, je... Ja, zie je, ik heb alles uitverkocht. Ik Ook, wil weten ja, ook die wel ik toen al over de oorlog. Ja, nee, maar dat was in dat, dat huis? Dat was in dat, dat huis. In dat dan, dan weet ik het waar het was. was. De, het enige verband, als ik dat nog moet toevoegen, is, denk ik... Maar dat is wel heel simpel. Uh, de, er was toen sprake van of mijn vader zou onderduiken... of hij zou die vervalsing doen. En dit plaatje met een duikhelm op dat die teko-tax in de badkuip wil onderduiken. Misschien is dat het verband dat ik maar in mijn geheugen heb Maar kan het niet zeggen dat je vader het omgaat om in Indië te dienen? Dat je het nog een keer meegemaakt? <lacht> nee, dat nee, is allemaal niet aan de hand. Charlotte. Maar het geheugen. Ja. Sorry. Sorry. Charlotte, wat is jouw uh, favoriete? Ik heb maar twee liefste kinderboeken, dus helemaal niet een stapel. En dat is één, dat is Babaar. Dat is later vertaald in Nederlands. Maar ik bedoel dan de grote boeken die uh, voorzien waren van prachtige kleurillustraties. Die over een olifant gaan. En... Uh, de topper uh, vind ik, dat heb ik dus bij me, uh, Pieter Smeerpoets. En dat hadden wij in een handgekleurde editie, die langzamerhand zo kwetsbaar was. Dat zien jullie dat hij door mijn vader is ingebonden. En nou, dikke bladen heeft van een centimeter, maar daar lijkt de tekst niet onder. En waarom vind ik dat nou zo goed? Ik vind zo goed uh, vanwege de uh, oog-om-oog-tand-om-tand-moraal. Ik vind het eigenlijk nog steeds mijn beste boek. Um, kijk, tegenwoordig worden kinderen ook wel eens een lesje geleerd in een boek. Of althans een goed gedrag. Maar dan is het toch eigenlijk altijd tamelijk zoetsappig. Hier is het gewoon recht toe, recht aan. Iemand flikt je wat en je slaat hem op zijn kop. Ja? Je eet, of je eet je bord soep niet, leeg, je gaat dood. Je kalkt op de muur. Graffiti bestond toen ook al, want dat, is, dat zat hier ergens in het, in het begin. Wacht even hoor, dat is in het andere deel. Kijk, dan de, de geschiedenis van de muurbekladder. Een jongetje, schilders zijn keurig bezig een huisje op te knappen. Er komt een jongetje aan en die gaat alles onder de poppetjes zetten. Nou, en dan meteen komt de schilder aan en staat er. Maar ziet, de schilder komt gelopen en doet hem het grapje duur bekopen. Hij pakt de jongen bij zijn kop en knijpt zijn oor en slaat erop. Zo mag het worden. <laughs> zo mag het Hoe ernst ook schreeuwt, hij houdt hem vast en neemt zijn grote schilderskwast... en doopt hem in zijn pot met groen en smeert de knaap van haar tot schoen. Zijn hele aangezicht was groen, zijn buisje en zijn broek was groen. En wie of ook de jongen zag, begon te schateren van de lach. Het is ook van stijl zo allemachtig leuk, hè? En, uh, maar is er nog tijd voor de geschiedenis van de Duimzuigen? zeker, ja. Want daar zie je in ook het toverachtige ervan. Ik heb nooit zo van sprookjes gehouden omdat het zo goedkoop is. Ja, alles kan. Je hebt een toverstokje en je tovert alles maar uit de hemel. Maar hier zijn het heel realistische verhaaltjes... waar soms even iets vreemds gebeurt. Toch het groeien van alle literatuur. De geschiedenis van de duimzuiger. Laat zij zijn moeder tot reinier. Ik moet eens uit en gij blijft hier. Wees nu gehoorzaam, stil en zoet... totdat ik straks u weer ontmoet. Maar steek vooral uw duim niet weer... in uw mond gelijk weer leer... Dan komt de klerenmaker hier en knipt u met zijn schaar, hier... Tot uw welverdiende staf, straf van elke hand het duimpje af. Ja, ja. Nou was de moeder het hoekje rond, of. Vloep, de duim ging in de mond. Vond ik altijd een heel mooi zinnetje. Maar achter de deur wordt losgedaan, daar klomt de kledermaker aan. Hij zwaait zijn schaar, oh welk een schrik, voor de ogen van het duimpje lik. Oh wee, daar gaat het knip en knap. En even als een wollenlap knijpt hij Riniertje tot zijn straf... van elke hand het duimpje af. <lacht> en de arme moeder komt weer rond. Daar staat Riniertje bleek en stom. Zijn handjes doen hem ach zozeer. <lacht> hij heeft geen, e, geen enkel duimpje meer. Alsof je de, of je de tien hebt of zo. Hè? <lacht> dus kinderen, hoed u voor het gevaar. Denk aan die grote scherpe schaar. Maar zie je hoe leuk van stijl het is en hoe vreemd het is... dat die jongen helemaal niet zegt waar komt hij... Die, die kleren snijder, dan vandaan. De deur gaat gewoon los. En die man komt binnen en dan zal ik het plaatje laten zien hoe mooi dat is. Ja, maar dat radius wat het op plaatje. <laughs> nee, laten maar dat zien. kunnen maar, jullie toch zien, want jullie o, vinden het toch leuk. Ja, ja. Kan, je, kan je het even beschrijven? Oh, mijn vingertjes gaan eraf. Nou, die man die heeft ook een uitdrukking die bij de situatie past. Een flink geprononceerde, grimmige kaak. Hij lijkt Naar beneden. Een hij lijkt een beetje op prikkenbeen, ja, ook die ja, spitse beentjes. Die vond ik ook wat iets angstigs hoe, ja. oud, hoe oud was je toen je dat nou, ik was? Nou, ze zijn zoiets begonnen, dacht ik, toen ik vier jaar was. Maar ik moet je echt zeggen, ik heb het van meet af aan prachtig gevonden. Want bent... mijn oma vond het, uh, nou, kom zie, kom zelf, hè, voor kinderen. Ja, je, je, je hebt en ook ik niet kende ge... ook kinderen die het vreed vonden. En je bent er ook niet pest, door verpest? Nou, moet je oog... horen, ik ben nog steeds oog om oog, tand om tand. Ik vind eigenlijk de enige zinnige moraal... <laughs> In mijn gevoel toch zeker een praktijk, ben ik misschien wat milder. Echt een voorstel van het Irak-Iran-conflict. <laughs> ja, ja, ja. Goed, uh, Tim. Uh, wat is jouw gevoel nou, geweest? Ja, je ziet al heel snel hoe klein het repertoire eigenlijk was. Want ik heb al twee boeken gehoord die ook dan uh, niet mijn allerlievelingste boek waren... maar die ik ook gelezen had. Uh, nou, Wij Boys, was, dat is echt een klassieker, zie je. Dat was ook een groot boek voor mij en ik scheel 15 jaar met Theo. En uh, dat heb ik ook zeker vijf keer gelezen. En uh, Charlotte noemt uh, Babaar. Dat ja. was ook een van de grote boeken. Dat werd ons nog voorgelezen. En ik heb dat laatst allemaal weer gekocht voor, voor mijn zoontje voor, voor later. En toen viel me wel op dat op plaatje drie is Babaar, het lieve baby, baby olifantje, geboren. Wordt op pagina drie wordt zijn moeder al doodgeschoten. Gewoon. Dat is echt gruwelijk. Ik ga dat niet voorlezen. Ja, er komt een jager aan en die schiet de moeder van het lieve olifantje dood. Nou ja, oké. Okay. Um, en wat dit, die stroebelpeter uh, toestanden uh, betreft... er is toch niet zo ontzettend veel van anders. want ik wil graag, ik zal het een beetje vlug doen... een recensie voorlezen van uh, Rindert Kromhout... die een van mijn geliefde auteurs in de, in de Volksstand is... die altijd kinderboeken bespreekt. Uh, die bespreekt hier het nieuwste boek van Dolf Verhoen. Dat heet Karel en de kindermoordenaar. Uh, het zal zijn weg naar het publiek wel vinden. Niet alleen omdat Veroen een geliefd auteur is... maar ook omdat het boek dankzij de aantrekkelijke titel... en de smeuige omslagtekening er smakelijk uitziet. In het verhaal komt de dood op alle mogelijke manieren voor. Er wordt een kind vermoord, er gebeuren ongelukken... en er worden vragen gesteld als wat gebeurt er als je dood bent. Er worden zelfs seances beschreven waarin mensen contact met de doden zoeken. Er zijn vooral ook veel gesprekken over de dood. Hoe gaan de meeste kinderen dood, vroeg Karel... Ik denk dat de meesten verdrinken, zijn tante, zei tante Alabes. Kleine kinderen tenminste. Dan worden er ook nog wel wat vermoord. En jeugdkanker natuurlijk. Verder zou ik het niet weten. Van de honger komen ze niet om. <lacht> dit gesprekje maakt meteen al veel duidelijk over de toon waarop dit fantasieverhaal is geschreven. Hoofdpersoon is die jonge Karel, wiens ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk. Hij woont bij een oom en tante en heeft het daar niet fijn. Het enige dat hij nog van zijn moeder bezit is een oud theekopje. <lacht> hij koestert dat als een schat. Er wordt een jongetje vermoord in een park, gewurgd. Kort na die gebeurtenis ontmoet Karel de kindermoordenaar. Dat is een merkwaardig persoon die het midden houdt tussen een spook en een geestelijk gestoorde. De kindermoordenaar kondigt aan dat Karel zal moeten sterven. Maar voordat het zover is zal hij eerst het lichaam van de jongen aan stukken knippen. Hij voegt de daad bij het woord. Benen, armen en oren worden afgeknipt. Niet dat je dat in het gewone leven kunt zien, maar het gebeurt wel. Als het laatste stukje is afgeknipt, moet Kyle sterven. En dan staat hieronder uh, Dolf, Roen, Kyle en kindermoordenaar vanaf tien jaar. <lacht> maar goed, ja, maar mijn... Ik kan het niet met Pieter Smeerpoels vergelijken. Omdat ik namelijk eigenlijk ook een beetje haat dat er ironie in een kinderboek voorkomt. Ik hou er helemaal niet van. Pieter Smeerpoels is hartstikke ernstig. Dat is veel, natuurlijk duizend keer zo leuk wat als, wat als dit, dit, ongetwijfeld. Ik vind dit echt oh, schandelijk. Ik, ik vind dat... De boven boven de boven kopen, <laughs> nee, ja. maar je moet geen ironie hebben. Het moet het, uh, A A in een kinderboek... Ironie mag je nou, wel. dit was gewoon uh, voorkomen buiten alle pedagogische theorieën om. En dat is wat er leuk is. Ik vind aan is. dat je daar gelijk in hebt. En ik wou er ook een stukje voor voorlezen. Want dit is het eerste stukje waar ik hevig bij gehuild heb. En dat is totaal gespeeld van iedere ironie. Dat is het laatste bladzijde van Jungle Book van uh, Rudyard Kipling. Mag dat eventjes? Ehm... Ja. Um, Luister, jij die mij het liefste bent van allemaal, zei Baloo. Geen woord en geen wil kan je hier weerhouden. Kijk op. Wie wil de meester van het jungle ondervragen? Ik zag je gins tussen de witte kiezelstenen spelen toen je nog een kleine kikker was. En Bagheera, die je vrijkocht voor de prijs van een jonge pasgedode stier, hij zag je ook. Van dat onderzoek van toen blijven wij nog maar met twee over. Want Raksha, je pleegmoeder, is al lang dood. En ook je pleegvader en de hele wolvenhoorde die je aannam, is er niet meer. Je weet waarheen Shere Khan is gegaan. En Akela is gestorven tussen de rode honden. Waar zonder jouw verstand en zonder jouw kracht de hele Sionie hoorde zou uitgemoord zijn. Van hem blijven alleen maar oude benen erover. Het is niet meer een mensenjong dat aan zijn hoorden vraagt om weg te mogen gaan, maar het is de meester van de jungle zelf, die een ander spoor inslaat. Wie zal de mens ondervragen over wat hij doet? Maar Bagera en de stier die mij vrijkocht, begon Mowgli. Ik zou niet willen. Zijn woorden werden plotseling afgebroken door een hevige brul en gekraak... beneden in het kreupelhout. En Bagera verscheen, lenig, sterk en schrikwekkend zoals altijd. Daarom, zei hij, terwijl, voor, terwijl hij een van bloeddruipende voorpoot uitstak. Daarom kwam ik niet. Het was een lange jacht, maar nu ligt hij dood in de struiken. Een stier in zijn tweede jaar. De stier die je vrijkoopt, broertje. Alle schulden zijn betaald. En voor de rest is mijn woord gelijk aan dat van Baloo. Hij liet de, de voeten van Mowgli. Herinner je je steeds dat Bagheera veel van je heeft gehouden, riep hij, terwijl hij wegsprong. En aan de voet van de heuvel riep hij nogmaals heel lang en luid... Goede jacht op het nieuwe spoormeester van de jungle, herinner je dat Bagheera heel veel van je hield. Je hebt het gehoord, zei Baloo. Er is niets meer te zeggen. Ga nu, maar kom eerst nog eens bij mij. O wijze kleine kikker, kom nog eens bij mij. Het valt soms hard zijn huid af te werpen, zei K. Toen Mowgli het uitsnikte met het hoofd in de zijde van de halfblinde beer en met zijn armen om zijn nek, terwijl Baloo probeerde zijn voeten te likken. De sterren verbleken zijn grijze broeder en hij snoof de ochtendwit op. Waar zullen we vandaag gaan slapen? Want van nu af aan volgen we nieuwe sporen. Ik kan niet uitleggen waarom dat was, maar de tranen biggelden mij over de wangen toen ik dat las. gevoel van weemoed afscheid of weet ik veel. En ik denk dat ik acht of negen jaar was toen ik dat las, maar dat maakte een diepe indruk op mij. Hey, Wim was Grijze Broeder, was dat niet met drie strepen op je... Ja, ja, ja. daar ik graag even bij nou, ja. aansluiten. Ja, nee, joh. <laughs> met dat boek heb ik vier jaar ge geleefd, van mijn achtste tot mijn twaalfde, ja. maar in een andere vorm, in deze vorm. ...is het welpenboekje... Ja. door de grote oude wolf, dat had ik ook, ja. Lord Bene Powell. Hij heeft namelijk... Ja, hij heeft namelijk ...om de, de welpen vorm te geven... ...het spel van de welpen... En de padvinderij, ...is helemaal van dat boek van Kipling. In Kiplings verhaal wordt verteld... ...dat wanneer de wolvenhoorde in de Rimboe bijeenkwam... ...Akela, de oude wolf, op een grote rots in het midden stond. Dus elke uh, bijeenkomst begon met een ritueel... ...uit dat Kiplingboek. Dat is de zogenaamde hordenroep. Daar staat Akela, de grote uh, grijze... ...eenzame wolf... Uh, op. Plaats op de rots. Maar ik begrijp dat Peter Paul dat dus gestolen heeft. Uh, rechts, dat neen. is. Uh, ja. ja, dat I heeft hij. Hij heeft niet zo woorden ook gezegd. Hoe, dat hij dat, dat heeft hij gezegd. Ja. Maar het spel van het verkennen vanaf 12 jaar, dat heeft hij gestolen zonder het te zeggen. Van een Amerikaan. Die is nu eigenlijk pas gebleven, gebleken. Die heeft hem nog proces aangedaan, maar dat is een ander verhaal. <laughs> maar wij kwamen dus uh, elke zaterdagmiddag bijeen. En dan riep de oude Wolf, de Akela riep. Jelahi! Uh, wij stormden. We hadden ons verstopt in de borsjes. Hi, Dat is het huilen van de wolven, van de welpen. Dan gingen we in een kring rond de Akela uh, zitten. En dan is de hordenroep. wij doen ons best. We scheiden in ons nest, zijn ons zo. Ja, nee, dat we zijn, zijn heel jullie we heel We helemaal in dit verhaal. Ja, we scheiden ja. in ons nest. Ja. Nou, dat is het volgende. Dat... Ja, precies. Not, not, not. Nou, dat is dat... Not, not. Ja, precies. Not, not, not. Nou, dat is het volgende. De... De leider van de hoorde die roept zo hard als hij kan... tot de hoorde. jip, jip, jip, jip, DJB, jip. En dat betekent, doe je best. Na het vierde jip brengt elke welp zijn linkerhand vlug naar omlaag... en terwijl hij met twee vingers omhoog met de rechterhand salueert... gilt hij, wij, en blaft, dop, dop, dop, dop. Wij doen ons best. Na het vierde dop brengt elke welp zijn rechterhand vlug naar omlaag... gaat in de houding staan en wacht op orders. Hurk nu nog eens neer en probeer of je de hoorde roep voor de oude wolf goed kunt doen. Maar je weet wat Baloe betekent? Nee, dat was de beer. Ja, maar wat, wat en betekent en het woord Baloe? Wat betekent beer? beer? En Bagheera is panter. Oh, de namen waren de leidsters ja. hadden de namen uit het Ja, Mowgli, en kadeslang, enzovoort, enzovoort. Ik heb daar vier jaar mee... Uh, door... Wie was maar de slang in die organisatie? Uh, geweest, ook een, een, een Leidster. Heb je toch Hopman zelfs nog geweest? Nee, ik oh, heb een ik het net niet Hopman Wie, wie is, hier is, hier is hier nog meer in de padvinderij geweest? Ik dus. Ja, ik Jij ook. Ja? ook. Ja, wat zijn jullie rangen geweest? Ik ben eruit gezet. Dit is een hele lage welp En ik had maar één insigne verzamelen. Ik kon geen knopen leggen. Ik ben eruit geschopt. Ik Echt? ben een uh, kabouter geweest. Oh, ja? Maar het wordt alleen af van Ja, maar dat voelt ja, ik fantastisch als wel. Van die, die, die, die, die ja, pakjes ja, met zo'n zo geel. Zo geel, zo geel datje. Die zaten ja. ook op zolder in een andere hoek. Okay, ja, ik was uh, helper. Ik had één gele band. En ik had ook één oog dat open was gegaan op mijn pet. Ja, en ik ben nog een, een keer een op mijn verjaardagscadeau mijn negende... was dat ik met mijn moeder mee mocht op mijn eerste buitenlandse reis. Ik had naar het nou, buitenland zijn we naar Antwerpen een dag geweest. Ja. En daar had ik mijn uh, welpenpet op en ik wist dat dat eigenlijk niet mocht. En op alle foto's van die dag kijk ik ook heel benard. <lacht> dat het <dan> niet van zou <lacht> te worden. Mocht dat niet? Mocht nou, dat mocht je in je niet. Je mocht je buitenland... uniform niet buiten de, de, het kader. Uh, maar als, het, ik, als ik aan het de wuip denk, krijg ik altijd nog pijn in mijn kuiten. Dat elastiek, wat dat, dat, dat, dat dingetje dat van. Het kwaasje. Kwaasje. Ja, ja, ik, dat groene Ja, Dat kwaas. ik überhaupt, ja. dat mijn onderbenen nog bestaan. Want die zijn iedere zaterdag maar ik niet ik ben de enige in die pad van hier aan tafel. Heb ik wat gemist? Ja, wat ja zeker? Dus zeker. Als jij ja. met je kikling, als je wist ja. dat je op je achtjarige leeftijd, toen je dit boek spelen, dat spel kon spelen, daar was je bij... En je krijgt karakter door, Ja, want na, die, uh, na dat uh, Kipling-boek. Ga je dan over? Het verkennen voor jongens. Nee. Het verkennen voor jongens. Van Lord B. De Een handboek, handboek voor de opleiding ja, van jongens. Goed, Goedemorgen. Goed. Hey. Dit boek, uh, wat, daar ben ik dagelijks uh, ook nog eens vier jaar mee omgegaan. Ik heb een glanzende carrière achter de rug. Eens padvinder, altijd padvinder. Ik ben er natuurlijk nog. Nu cabaretier. Uh, ja, dat is hetzelfde. Dus ik zeg nog steeds hoe het moet. Tegen de burgers. Ja. Ik heb uh, één naam nog steeds niet gehoord. En, uh, van diegene wou ik nu een uh, heel klein gedichtje voorlezen... wat ik zelf uh, in de tijd ontzettend mooi vond. En het is eigenlijk helemaal nu ik realiseerde... dat het gesprek dat nu zo vaak over macho-achtige, uh, sadistische dingen gaat. Maar dit is heel erg lief en vriendelijk. Maar ik moest het toen de tijd ontzettend om huilen. Ik neem aan dat jullie het misschien wel herkennen. Suya, Suya prikkeltje...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 Maar jij hebt allemaal stekeltjes. Die komen nog te pas. Prachtig. vond ik zelf ontzettend mooi. En dat is van Annie M. Schmid. Ik hield als kind helemaal niet van Annie M. Schmid. Ik ook niet. Helemaal niet. Die hey, dat de de heb ik gehaat. Ik zat op te staan. Ik heb ja, ja, de trap me, ik heb het Janneke vond ik ook vreselijk. Maar dit vind ik een, een aardig vleesje. Maar ik hield er niet van. Ik Omdat ik je het te moralistisch niet. vond. Nou, ja, een beetje. Dit vind ik niet hoor. Nee? Ja, vreemde ik me ook. Kan me, heel sterk, stond in onze krant, in Parool, stond er oh. iedere week uh, verhaal. Kinderachtig vond ik het ook. Ja. Maar mijn ouders vonden het fantastisch. Ik kan me ook niet herinneren dat ik het zo geweldig vond. Het waren van die boeken die je ouders dan zo fantastisch vonden. die kon je zo gevoel meer, hè? het zo begonnen. Precies, want als senior panel-lid is Anne-Smith geheel aan mij voorbij gaan toen. Nou, het je toch niet, denk ik hoor? Wel. Ja. Ik heb het uh, tot 1950, dus uh, ja, uh, ja, jaren. En uh, daarin uh, zweef ik het nog niet. Nou ja, misschien ben ik de enige. En Theo, begrijp ik, uh, heeft hetzelfde als ja. ik wat dat betreft. Ja. Ik vond dat heel mooi, maar ik kon het niet reproduceren. Ik zat er helemaal naast. Ik begon uh, slaapkindjes uh, slaap uh, te zingen. Ja. Ja. Hebben jullie iets met, uh, laat ik zeggen, indianen en cowboys gehad? Van ik heb geen enkel Indianenverhaal. Een ja, ja. In binnentos lokaal... heb ik wel Mijn ouders kochten een Indianenpak voor me, zodat ik als enige voortdurend werd doodgeschoten. Want iedereen was verder cowboy. Dat <lacht> <lacht> heb geen goede herinneringen. Ik heb er een bij me. Uh, staat er ingeschreven voor Wim bij zijn overgang naar de derde klasse 29 juli 1947. Van Vader en Moeder. Favoriet Cowboy, cowboy, cowboy boek. Een cowboy met vakantie. En de cowboy is Boneshaker Billy. En dat was een slungel, een mislukkeling van een cowboy. Maar hij had één geweldige eigenschap. Hij kon feilloos buik spreken. Dus werd hij door een bandiet staande gehouden. Hands up. Dan klonk er een stem ver weg achter uit de bosjes. Laat vallen die wapens, dat deed het de dan Ik heb ook altijd gedacht dat dat buikspreken is. Je stem van ver weg ja, ja, ja. Uh, laten klinken. Hè? Struikjespreken. Ja. Kun je daar een klein stukje uit voorlezen? Misschien, of is dat ja, voor... hij reed ook in een fantastische auto. Kabel uh, in een auto? Klets, boem, pang, boem, klets, pang, pang. Het was een lawaai van belang. Nooit tevoren was er in de veestad Stoopen zo'n lawaai gehoord. Ruwe cowboys, die toch heel wat gewend waren, keken elkaar verschrikt aan toen zij dit lawaai hoorden. Ja, daar heb je het al. Te lange introductie, want dan komt hij in een hele oude auto de hoofdstraat van het dorpje in. Woon-Shaker Billy. Prachtig. Boudewijn, ik zie dat jij ook iets meegenomen hebt. Ja, ik heb meegenomen, twee delen. Dus deze kreeg ik op uh, Sinterklaas 56 en het tweede deel Sinterklaas 57. Want het waren ouders in die jaren. En dat heet Pelle Omnibus. En ik geloof tot diep in mijn twintigste heb ik gedacht dat die poes... want het gaat er van poes Pelle van zijn voornamen heet en Omnibus van zijn achternaam. Maar pas veel later ik dat Omnibus een, verhaal, een verzameling verhalen is. Het gek is dat deze kat emigreert naar Amerika. En het is een kat zonder uh, staart. Het is uit het Zweeds vertaald. En mijn beeld van Amerika, als ik er ben, is nog steeds bepaald door dit boek. Het is zo krank. Ik kan door New York lopen. Ik denk, verdomd, dat stond ook in Pelle Omnibus. Als je het eerst Alinea zou alleen maar voorlezen, dat is nog steeds zo. Ver weg in de wereld ligt een land dat Amerika heet. En ik geloof wel dat jullie er dikwijls over hebt horen praten. Het is een groot mooi land met een massa auto's en met reusachtig hoge huizen. En op bijna iedere straathoek staat een ijskoeman. Want de mensen in Amerika zijn dol op ijs. Nou, ik stap uit in New York en ontmoet ik een ijskoeman. Het klopt, dit boek. En ik heb het nog vaak herlezen ook. Het is ook spannend. En hij gaat later in de maffia, die kat. Dus ik heb een heleboel dingen over Amerika geleerd via katten. Want het wordt een maffiakat. Zit heel veel donkere bril op en gaat die uh, schieten en vechten en allerlei misdaden uithalen. En ik weet alleen dat, ik, uh, dat er nog een derde deel is verschenen. En dat heb ik in Zweden in een boekhandel gezien. Heb ik ook gekocht. Maar ik kan het echt niet lezen. Ik heb het zelfs met hart op geprobeerd. Maar het is allemaal toch... Ja, ik begrijp het niet, het is niet meer vertaald. Het derde deel. Want daar gebeurt dus iets. Ik kan wel lezen. Hij gaat naar China volgens mij. Want dat woord herken ik dan. Maar het derde deel is wel voor even voor mij ontsloten te blijven. Omdat het niet, was zeker geen succes Tim. Hebt, uh, nou, ik heb hele stapels boeken meegenomen. Ja, ik, ik kwam straks trouwens niet toe aan het noemen van mijn uh, grote held. Uh, dat was Kruimeltje. Dat is een uh, verhaal van Ger van Apkouden. Ik weet niet eens wat zijn voornaam is. Ik denk Chris uh, van Apkouden. Dat is een verhaal uit 1920 ongeveer. Het klassieke verschoppelingetje. Een jongen die eenzaam in, uh, in Rotterdam over straat rondbanjert en die tenslotte uh, wordt... Uh, onder de vleugels wordt genomen van een winkelier... die, uh, die hem dan een beetje helpt. Maar ik vond natuurlijk de fragmenten... waar een kruimeltje alleen uh, zijn leven maakt... als tienjarig jongetje in Rotterdam... dat was natuurlijk waar, uh, wat dat boek voor mij maakte. Dat vond ik echt, uh, ja, echt een, een jongensheld. Goed, dan zie ik dat onze speciale gast uh, aan tafel is komen zitten. Dat is uh, Goos Verhoef, uh, tabakswinkelier... En uh, hij verkoopt uh, tabaks, naast tabakswaren ook boeken. En die bespreekt hij in de boekenbijlagen van VN Nederland in zijn rubriek Boekcorner. Uh, uh, het uh, boek met zijn verstamelde lectuurkritieken is een paar dagen geleden uitgekomen. Meneer uh, Verhoef, u zit hier nu aan tafel. Heeft u uh, ook bepaalde herinneringen aan een, uh, aan een jeugdboek? Ja, mevrouw, mijn heren. Ik was een beetje later. Ik moest natuurlijk even een uh, vervanging vinden voor in de winkel, maar dat is gelukt. Ja... Eh, dat had ik zeker. Eh, ik kan dat niet zo uit mijn hoofd eh, vertellen zoals u dat kan. Ik heb dat opgeschreven in mijn boek. Hoor. Ik heb trouwens hier een presentiedoosje. Als u, als u een sigaartje wil opsteken, <lacht> u gaat rustig gang. Het is de, een nieuwe sigaar, de Signorina. Dat is ook voor de dame misschien eh, wel lekker, <lacht> lekker formaatje. Eh, dit is het verhaaltje over mijn uh, jeugdboek dus. Het kwam zo. We stonden gisteren in de zaak te praten over de inbraak in de supermarkt van Jonker... waar de beveiliging niet is gaan rinkelen omdat ze die van tevoren onklaar hadden gemaakt... dat meneer Develing zei van Goos, waarom neem je geen hond? Een grote bouvier is de beste beveiliging. En dat ik toen zei dat je wel hoorde dat inbrekers kluiven bij zich hadden... dus dat honden ze ook niet tegen konden houden. Willen ze binnen, dan komen ze binnen. Ja, maar goos, een hond is toch ook gezellig, zei Corrie van Schuimboven... die mij altijd wil bemoederen wat ik van haar wel kan hebben. Is waar, zei ik, maar het is ook een hele zorg erbij. En nu komt het. Ik heb als kind een hond gehad, maar daar is het niet zo best mee afgelopen, zei ik. Niemand durfde verder vragen, hè? Tot ik s'avonds ineens dacht, goh, je hebt vroeger helemaal geen hond gehad. Terwijl ik smiddags zeker wist dat ik een hond had gehad. Ik stond niet maar wat te verzinnen, ik zag dat beest duidelijk voor me. Ik schrok er een beetje van, ben ik nu al aan het aftakelen, dacht ik. Hoe kwam ik erbij dat ik een hond had gehad? Ik haalde wat zogenaamd mijn hond was mij nog eens voor de geest. Een wit diertje was het, met zwarte vlekken op zijn kop. Zwarte vlekken opzij en een kort staartje. Leuke hond, altijd speels om je heen dansen, weggegooide stokken terugbrengen. Opgerold in zijn mand, zag ik hem ook. En ineens wist ik het. Fik. Ik zag al die tijd fik voor me. Fik. De hond uit misschien wel mijn eerste kinderboek. Ik kreeg alsnog een kop als vuur. Had ik Corrie en meneer Develing verteld dat ik een hond had gehad... was het er een uit een boek. Een papieren hond. En hoezo was het daar niet best mee afgelopen? Zou dat boek er nog zijn? Ik besloot meteen boven de trap uit te klappen... om op de vliering in de verhuisdozen met oude troep te gaan zoeken. Vader was erg bewaarderig. Dozen vol oude boekhoudingen natuurlijk... maar ook met reclamemateriaal van al lang verdwenen sigaren... en mailleborden voor aan de gevel van Willem II en van Rossum Stroost. En daar zag ik een doos met de door vader getekende letters GOOS... Veel kindertekeningen, plakwerkjes, schoolrapporten... en verdomd onderop een paar boeken. Twee delen Okkie Pepernoot, Kruimeltje en Fik. Fik door WG van de Hulst, uitgave van G.F. Kallenbach, N.V. Nijkerk. Ik ben het meteen gaan lezen en ik schrijf het hele eerste hoofdstuk over... en dan weet u wat ik bedoel. Eén, Mijn baas en ik. Woef, woef, ik ben een hond, een sterke hond, hoor. Pas maar op, als je mijn baas kwaad doet, word ik boos. Dan bijt ik, woef. Mijn baas heet Jan, dikke Jan... Hij kan heel hard lopen en als hij een schijfje worst krijgt, krijg ik ook wat. Lekker. Wij zijn heel goede vrienden. Pas maar op, hoor. Kijk, daarom vond ik het dus zo'n mooi boek. Het was geschreven vanuit de hond. Je keek door de ogen van de hond naar de mensenwereld. Dat dat kon in een boek. Je kon te weten komen wat een dier dacht. En voor mij persoonlijk was het natuurlijk ook belangrijk dat zijn baas Jan dik was. Ik was zelf dikke roos en dat dikke Jan heel hard kon lopen sprak mij zeer aan. Hoe verder ik las, hoe meer fik weer ging leven voor mij. Ik begreep niet alles van de mensen. De slager, bijvoorbeeld. Uit dat boek, hè, weer. Oh, dat was zo'n lekkere winkel. Maar de man van die winkel was erg boos. Hij had een grote witte schort voor en een mes in zijn hand. En als je binnenkwam, schopte hij je met zijn harde laarzen. Auw! Ik, ik roep maar woef, woef. Zo lekker, Jan, zo lekker. En dan wordt het boek heel mooi als Dikke Jan een ernstige ziekte krijgt. Vader, moeder en de dokter lopen met sombere gezichten rond. En Fik mag niet bij zijn baasje komen. Ik lig in mijn mand en ik huil zachtjes. Ik huil van verdriet. Jan, Jan, kom toch uit je bed. Laten we samen worst gaan halen. Ik huil heel zachtjes. Jan kan het niet horen. Arme Jan, arme Fik. Kijk, daar zal ik als dikke goos ook wel om gehuild hebben. Ik was namelijk een sentimenteel ventje en dat ben ik nog. En daarom dacht ik natuurlijk dat het niet goed afliep met mijn hond. Omdat het boek zo droevig wordt. Maar dat blijkt mee te vallen. Dikke Jan wordt weer beter. En samen met Fik wandelt hij het boek uit. Uit de weg. Woef. Jan is weer beter. En nu ben ik niet meer alleen. Kijk, dat je na dertig jaar denkt dat je een hond hebt gehad... dat is wat een boek kan doen. He? Misschien is het dus ook wel door Fik gekomen dat ik veel lees dat ik de boekwoorden verzorg en dat ik nou hier voor de radio uh, zit. Bedankt, Fik. Dank u wel, mevrouw, mijn heren. Goed, dat, dat was uh, groots Verhoef. Uh, ik wou een, een andere vraag aan jullie stellen. we uh, blijven er rustig even bij zitten. Misschien uh, kan je nog even de discussie bewegen. Oh, oh, ik weet niet of jullie wel eens uh, al die uh, kinderkranten zien die er zo... Uh, vrij Nederland heeft er één, uh, Parool heeft er nee, eentje. Hij is afgeschaft met Parool? Nou, hij is en tot, uh, tot vrij weeken. kleine proporties ja. teruggebracht. Ja. ja, één keer in de week nog maar ook. Uh, ook wat. Charlotte, wat, uh, zie jij die wel eens of sla ja, je nou, ik goed... het goed? Ik zie de blauwe Routen Kiel wel eens omdat ik Vrij Nederland heb. Ja. En wat vind jij daarvan? Ja, voor... ah, dat vind ik moeilijk. Ik... Het is namelijk niet zo, er zit een bepaald toontje in. Ja, hoor eens, ik waardeer het best. Maar het is helemaal niet mijn smaak, nee. Ik vind wel die, uh, wat Willem Wilmink doet heel leuk, die dichtcursus. Dat, heb ik aan, dat zijn dat waren leuke stukjes voor volwassenen. Maar ja, er staan ook uh, politiek, uh, po politiek opvoedingen Het gaat stukjes, vaak in, over, je? laat ik zeggen, het gaat uit van een soort maatschappelijk probleem. Hè? Ja, ja, of er staat een, nou een, iets met seks in, ik. Ik lees nee. het toch wel, ja. Ja. <laughs> Is het niet dat er nu een seks, uh, is nu in staat, of is? Het gaat nu ook over seks, ja. Tim, het nou, is, het is hier, niet kinderlijk uh, genoeg. Ja. Nee, god, ik kijk dit, die computerrubriek die er eens en zoveel weken in staat... is precies op mijn niveau. Dus dat is dan uh, echt meegenomen. Die programmaatjes die tik ik even in en dan kijk ik wat er gebeurt. Dat is bijzonder aardig. Verder vind ik, wat me er verder nog aan opvalt is die beoordelingen van televisieprogramma's... die in leuke formules met letters oh ja. zijn. Dat vind ik echt zo irritant. Lullen verduppelgaan. Ja, zo uh, ja. Sorry, sorry, zit sorry. Vreselijk. Dat is echt kinderachtigheid van 40, 50 jaar ja, dat geleden. Dat is dat toontje wat er is. Ja, vreselijk. Nou, ik, ik, ik, zie er, ik zie er ook helemaal... Niks. Ik herinner me dat vroeger in het, uh, in het Vaderland had je Kappie, dat was een strip die ik echt fantastisch vond. Kappie? maar kaptoon maar Een ja, fantastisch strip. En daarbij had je ook een rubriek, en dat vond ik de leukste van kinderen. Dat was het enige met weetjes. Nou, zo van Hoe hoog is ja. die vulkaan? Of hoeveel liter water zit er in de Noordzee? Dat vind ik fantastisch. Ken jij ook wie wat waar? Dat ja, waren van... zulke ja. enige ja. grote ja. dat was ja. uit. Die ja. ging als het halen op de hoek van de Wagenstraat in Den Haag. Dan kon je ze als ja. eerste krijgen. Wie wat waar? Dat mis je nou inderdaad. Dan stond er dat de president van Liberia... of zo'n drie januari waren in 1957 ja. neergeschoten. Dat wilde ik weten. Ja, dat vond ik ook. De maar die belerende toon uit die kinderpaars... Ja. Ik word er oh, jullie hebben dat dus ook. Nou, ik heb het ook heel sterk met het jeugdstof. Nou, kinderen zijn toch niet zo debiel... als op het jeugdstienaar gesuggereerd wordt, dat kan niet. Van in Afrika, dat is een heel groot land gevuld met zwarte mensen. Ondertussen draagt een plastic negentje op de op, ja. Van een weet je. Nee. Een hele ik ja, wil feitjes ja. en eh, verder niks. Maar als kind waar je toch gewoon de krant van je ouders lezen? Ja. De, daar staan nog toch ook uh, de, ja, de, mooie ongelukken in? Dat ook wat ik ademloos in mijn jeugd ook geleerd ja. dat er bijna niks uit geëxperimenteerd is, is mengen en roeren. Deel 1 en deel 2, natuurkundige experimenten. Die stonden bij mijn opa, dat vond ja, fantastisch. ik fantastisch. Ik dacht, hoe zou ik ooit aan kaliumnitraat kunnen komen? Dat ik mooie feiten. <laughs> Kon je bommen maken en... De, de ja, buurt... Piet Marais maakte ook van die schitterende Wie knutselt mee met Piet Marais? Ja, ik... ja, een grote <lacht> rijm alleen al. Had altijd had hij onder de vensterbank boekenkastjes. Daar was hij gek op. De vensterbank verbreden en boekenkastjes onder maken. Wie knutselt mee met Piet Marais? Ja. En, uh, wat zijn jullie favoriete strips eigenlijk altijd geweest? Ik ben nooit zo'n strip. Nooit. Nee, nooit zo'n strip, jongen. Ik uh, kuif in de blauwe lotus, dat is het enige. Omdat daar, daar leerde ik leer ook Maar dat heeft hij dat... nooit in enige krant gestaan? Volgens mij niet. Nee. Nee. Niet dat ik weet, nee. En kappie in het vaderland, wat ik zeg, dat vond ik fantastisch. Ik mocht nooit strips lezen, want mijn ouders dachten dat dat niet goed voor mij was. Nou, ah, dat heeft niks geholpen. Nee, heeft geholpen. De, de ene strip die ik me kan herinneren was toen ik nog niet kon lezen: dus had je kraaienhoofd in het parool Waar ik altijd ontzettend bang voor was. Dan kwam ik s morgens de trap af, ging ik gauw naar de plaatjes kijken. En dan wist ik dat ik, als het s'avonds 7 uur werd, werd donker, dan zat ik weer in mijn broek te scheiden van angst. Dat ging over een gekke professor en een vrouw, zijn echtgenoten, die met de, met de beelden sprak. En het was een beetje 19e eeuw, dat zat eruit, met zwart wit plaatjes. Prachtig. Uh, strips, heel belangrijk. Uh, Teco Tax, dat noemde ik al als eerste strip. Ik denk ook, daar heb je het weer, direct na de oorlog, waren er niet zoveel boeken. Heel weinig. Dat merk ik nu ook toen ik in de kast uh, ging zoeken. Heel weinig boeken. Uh, ja, papier -distributie uh, of Papierdistributie had je ook. Hè? Papier -distributie. Ja. Of oude boeken uit de dertiger jaren nog die de oorlog hadden overleefd. Maar een hele belangrijke strip was voor mij ketelbinky. Zegt één van de mensen, de ja, naam zicht, Van mijn grootouders weet ik dat. Ja, standaard ja. Wim Mulde, Van, van Wim Muldeck, de, de, de vader van Pipo, die had uh, een strip in de krant. En, dat was heel belangrijk, daar hoorde een, uh, een eigen krant bij. Daar hadden we het net over. Ja? En dit is de Ketelbinkie krant. Ik vouw dus nu een reusachtig blad open. En dat verscheen 14 daags. En dat kostte 16 cent. Uh, heel belangrijk was dat je lid werd van de uh, Ketelwinkie Club. En dan in je lidmaatschapkaart zat de sleutel tot het geheimschrift. Daar komt dus een stukje geheimschrift in voor. Dit is uh, heel belangrijke kant. Dit is 1946, ja. En wat aardig dat ik dat van je krijg nu. Dat is reuze haar op mijn hoofd. <laughs> Charlotte, had jij de speciale voorkeur voor strips? Uh, ja, mijn ouders waren er helemaal niet op tegen eigenlijk. Mijn vader bracht altijd kuifjes en zusjes uh, en wiskers uit België mee. En die legde die naast zijn stoel. En hij, hij was razend als hij ze niet eerst mocht lezen. Wij mochten er helemaal niet eens aankomen. Daarna las ik ze. En het alle, ik heb alle kuifjes echt. Niet alleen het, uh, het gebroken hoor, vond jij zo mooi. Niet de blauwe lotus. Nee, ik vond echt uh, alle kuifjes in de harde kaft. En zusjes en wiskers in de Vlaamse versie. En niet in de verloederde Hollandse versie. Waar ze gaan Batman heet. en dat soort strips las je dat? He? Batman? <laughs> nee, daar heb ik nooit van gehoord. Nooit van gehoord? Oh ja, nee, dat is. Maar, maar dat, dat is. Nee, maar Roots, ik ben van N42, misschien is dat buiten mijn. Uh... Dick Bos. Fijne. Dick, Dick Bos. Maar dat was het grote verboden nummer. Dat moest ik ook niet. Dat mocht ik ook niet. lezen. Dat al verschenen al in de oorlog en direct na de oorlog las ik, hebben die oplages van 150 tot 200 Ja, die boekjes Bos was ook fout in de oorlog hoor. Die werden in beslag genomen, Nee. Helemaal niet. Mazure. Ja. Nee, nee, nee. Die, die moest een Ss-er van Dick Bos maken. Dat uh, heeft hij geweigerd. Nee, dat zat ja, Die wel was goed. heel goed juist. Ja. En hij heeft de eerste tekenfilm in Nederland gemaakt van Dick Bos. Ja. in Wassenaar. Ja. Dat was echt heel slecht dat mocht niet en de leraar pakte het af. Maar Kuifjes, dat poesde oh. mijn ouders ook. Die vonden dat fantastisch. En bovendien was ik dan uh, uh, nou, net als een veel andere kinderen maar gezegend met het parool uh, die een hele leuke strip Kapitein Rob had, Die je no ook nog steeds kan lezen. Dat zijn echt hele ja. leuke stripboeken. Maar, maar, maar je ouders... Kapitein Rob, Kijk, Rob is echt heel hoog, groot. Ja, super oh, je maar je ouders hadden geen kuifjes van Negers met dikke lippen en dergelijke. Dat doen we nog langs van hem waarschijnlijk. De allerbeste Kapitein Rob... Hier is hij, Avontuur op Pampus. Het gaat over een verschrikkelijk monster... wat door uh, Lupardi is gekweekt en wat je kunt eten. en Wat natuurlijk <coughs> zo groeit dat hij ja, iedereen opeet... in plaats van zelf opgegeten wordt. Dit is mijn favoriet. Kapitein Rob en het geheim van de bosplaat. Ja, dat is... Aha, dat is met Carl. en uh, het monddoekje. <laughs> Precies. Er ja. zit nog een nest uh, SS <laughs> ter Schelling. Met een... Uh, hij, een had van die, hij had echt Schilferna-achtige uh, uh, ja. dingen, die tekenaar. Kuhn heette die. Want daar kwam maar weer... Er waren allemaal pingwins met hersentransplantaties en zendertjes op hun hoofd... waardoor ze kon besturen van afstand. En walvissen die in boten waren veranderd, die je kon besturen. En hier vliegt een soort grijpmachine rond die kapitein Rob met en al uh, uh, uh, vangt, een soort uh, radiografisch bestuurde helikopter. Daar is die, al, is, ja, ah. die, die komt er aangevlogen en die pakt erop met zijn paard dus, en die brengt hij ja. dus naar die. Uh, oh, heb ik, toch, ja. ik heb toch nog wel strips gelezen. Misschien weet iemand hier, er waren de wereldliteratuur in de vorm, die heet ja, Classics. Illustrated Classics. Ja, en daar heb, ja. ja. ja. heb ik Mark Twain, Huckleberry <laughs> Finn. Voor het eerst in gelezen. Ah, ja, ja. Ja. En ook zo, dat heeft me ook weer mijn beeld daar bepaald. Ik heb het later gezien. En gewoon, ik zag de plaatjes uit de Illustrated Classics. De hele Shakespeare, ja. heb ik zo al ja. geleerd. Ja, ja, ja. Precies. En ik heb er, ik had ze weggedaan en toen ben ik in de strip Antequaren gekeken. Het waren enorm duur ik geloof ik van 50 gulden betaald ja. een paar jaar geleden. En het viel nog steeds niet tegen. Ja, ja, maar volgens we... mij worden die dingen nog steeds verkocht. Want ik heb een tijdje geleden een jongen gekend, die was daar vertegenwoordiger in. En dat is tien jaar geleden of zo. En zijn hele auto lag vol met Illustrated Classics. Maar die bestaan er toch niet meer. Straks gaat ja, jaar geleden. Dat nog wel. Dat de Canarie-reeks ook nog bestaat. Die bestonden tien ja? jaar geleden dus nog wel. En verschillende hand van teken allemaal. Nee? En, en die ja, sleepot ja, ook gezegd. Soms heel goed is soms Dat is kappie misschien? Nee, die, die sleeboot uh, in Friesland, die, die twee jongens. Ja, maar mooi gedrukt, Sietse ja. En hij en niet. Goed, ik uh, ga het afsluiten. Misschien het laatste woord nog aan Goos. Nee? Ik, uh, nee, dank u wel. Hij uh, nee, uh, heb... uh, moet dus terug in zijn winkel. Ja, de sigaartjes staan hier, dus als u een afgelopen treinje <laughs> ja. mee wil nemen. Goed, ga. Ik ga iedereen bedanken. Bauden en Bug, Theo van Gogh, Wim de Bie, Goos Verhoef, Charlotte Sjallottenmuntzaad en Kameleon? Tim Krabé. De Kameleon heette dat. Natuurlijk. U hoorde een aflevering van Het Rumoer uit 1988... met daarin Weilen, Boudewijn Buug en Theo van Gogh. Verder zaten daar bij Max Pam aan tafel de schrijvers Charlotte Mutsaars... en Tim Krabé en programmamaker en schrijver Wim de Bie. Een uh, kleurrijk gezelschap in een levendig gesprek. Dat alles in het kader van de Boekenweek. Het leek ons een mooi samengesteld uur. En dit alles was dan 25 jaar geleden, maar anno nu... Charlotte treedt komende maandag op in de Stad Schouwburg bij toneelgroep Amsterdam. Het is een Ingmar Bergman-avond met gesprekken, voordrachten en filmfragmenten. En volgende week, zaterdag, is zij te horen in de Nacht van de Poëzie. Tim Krabbe, die wordt op 13 april 70 jaar. Dus die is vast met de voorbereidingen van een goed feest bezig. Overigens schreef hij in 2009 het Boekenweekgeschenk Een Tafel Vol Vlinders. Eerder deze nacht hoorden wij Kees van Koot... in een aflevering van De Nachtzusters. Wim de Bie, we noemen hem tegenwoordig niet meer in één adem met Kees. Ieder ging zijn zweers. Wim won in 2005 een prijs voor de beste multimediale presentatie voor Bieslog... en een jaar later een eervolle vermelding publieksprijs Best of blogs. Momenteel is hij onder meer fanatiek twitteraar... en heeft 98.023 volgers. Presentator Max Pam, hij twitterde overigens over deze aflevering van het rumoer. Heimweer naar jeugdsentiment. Vannacht op Radio 1 een uur lang een herhaling van het rumoer uit uh, 1988. Ja. Max heeft onlangs bij HP De Tijd opnieuw het veld moeten ruimen. Uh, tegenwoordig is er ook een Max Palmer Woord. En hij is wekelijks te beluisteren bij het Radio 5-programma Oba Live. Kortom, er wordt maar weinig stilgezeten. Komende week tot en met 24 maart is het boekenweek. En ik zou zeggen voorwaarts. Alle literaire pracht induiken en je laten verrassen. Woord wordt gemaakt door Mayoke Rorda, Nienke Vijs, Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Franzen. De techniek was vannacht in handen van Gert van Dam, presentatie Nora Romanesco. Zometeen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloot. Volgende week zit hier collega Jeroen van Kan. Een heel fijn weekend toegewenst. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Dit is Radio 1.